Je Goedemiddag, werk morgen thuis en ga niet de weg op. Dat zegt de Rijkswaterstaat. Er wordt morgenochtend vroeg een flink pak sneeuw verwacht en meer wind. En daardoor wordt het zicht slecht en de sneeuw kan zich gaan ophopen. Rijkswater staat vreesd voor een monsterspits morgenochtend. Nou, op dit moment valt het mee met de sneeuw, maar pas op het kan nog steeds glad zijn... en langs de kust kan het nog sneeuwen. Schiphol heeft vandaag weer honderden vluchten moeten schrappen. Ook vanwege de sneeuw natuurlijk. En ze hebben er nu nog een probleem bij. De vloeistof waarmee vliegtuigen ijsvrij worden gemaakt, die raakt op. En het kan betekenen dat er de komende dagen nog meer vluchten uitvallen. KLM hoopt nog een voorraad van die vloeistof uit Duitsland te kunnen halen. Er is al heel veel geld opgehaald voor de restauratie van de Vondelkerk in Amsterdam. De teller staat nu op meer dan 120.000 euro. Die Vondelkerk werd, uh, werd verwoest door brand tijdens de nieuwjaarsnacht. Het is niet duidelijk hoe die brand is ontstaan, maar vermoedelijk kwam het door vuurwerk. En Eredivisieclub SC Heerenveen zit met een probleem. Hoe komen ze thuis? Heerenveen is op trainingskamp in Noord-Spanje. Maar de vlucht naar Nederland morgenavond is gecanceld. De ploeg zoekt een andere manier om thuis te komen. Ja, Zondag dan staat de wedstrijd tegen Feyenoord op het programma. Het weer. Het is nu op de meeste plekken droog. In de kustgebieden kans op sneeuw. Overal geldt nog steeds code geel omdat het glad kan zijn. Vannacht dan koelt het af tot iets onder nul. En morgenochtend vroeg kan het dus flink gaan sneeuwen. Q-verkeer van Flitsmeister. Het valt enorm mee. In totaal maar 17 kilometer file. Wel een forse vertraging op de A50. Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en Loenen. Dan kom je in 5 kilometer file terecht met een vertraging van 35 minuten. Q-music. Domien Verschuren. En de Q-middagshow van dinsdag met Ra Ra, Lady Gaga Pokerface. Zometeen meneer David Guetta. Q-music. Q-music. Q-sounds better. Q Music and Never Going Home Tonight. Tony en de Q Middagshow. Hey! Goedemiddag, vijf over vier. Kakerfest begin van de dinsdagmiddagshow voor 6 januari 2026. Never Going Home Tonight. Daar lijkt het niet op. Het uh, lijkt een redelijk rustige avondspits te gaan worden. zal ik met z'n allen gewaarschuwten. Het zou vandaag weer heel glad zijn op de weg. Op dit moment maar 19 kilometer file. Zes meldingen in totaal. Dus waarschijnlijk kom je gewoon thuis. Morgenochtend is een ander verhaal. En gisteravond is ook een ander verhaal. Ik wil uh, graag het programma van vandaag beginnen met een inspirerend quoteje. Een inspirerend quoteje van Doodje. Zelfs op je vaste route begint een slimme reis met kijken waar je naartoe gaat. Dit is het verhaal van mijn collega en lieve vriend Jesse. Jesse en ik, wij maken radio binnen DPG Media, Q-Music en Joe... op hetzelfde tijdstip van 4 tot 7. En Jesse en ik stappen dus iedere dag op hetzelfde tijdstip in de auto... zo rond kwart over 7. Ik was gisteren na een omzwerving over de A1 die ik normaal niet rijd... was ik om 8 uur thuis. Ik krijg een appje van Jesse met daarin de vraag... sta jij ook zo vast? Nee, ik sta te koken stuur ik terug. Bleek dat Jesse niet voordat hij wegreed bij de radio... even zijn routeplanner had gecheckt. Dus Jesse kwam gisteren in een monsterfile terecht op de A2. En Jesse heeft mij gisteren om half elf s'avonds een bericht gestuurd. Mind you, toen was hij dus al drie en een half uur onderweg... en nog lang niet thuis. Domien, ik, ik, ik weet niet wat ik gedaan heb. Waarom heb ik niet mijn navigatie aangezet? Ik... ik ik word helemaal gek. Ik zit ruim drie uur in een auto op dit moment. Ik kan niet meer. Ik sta nog steeds muurvast. Af en toe gaan we tien meter vooruit. En dan staan we weer stil. Ik kan niet meer. Ik ben mentaal geknakt. Ja, dit is toch niet normaal. Wees niet als Jesse. En check altijd je routeplanner voor je vertrekt van huis. Van werk. Hij zei, ja de afgelopen twee jaar had ik nooit vielen. Nee, maar als je het dan wel hebt, dan heb je voor. En als op half één was hij thuis. <lacht> de arme jongen heeft er vijf uur over overgedacht. Deze show is voor Jesse. Ja, daar gaat ie weer. Joohoo! De show die is begonnen en je voelt de sfeer. Als je rijdt langs naar huis, doet was door het verkeer. Je pakt elke konden nog een extra keer. Elke keer. De sfeer. Want, want, want. Dinsdagmiddagspit valt dus wel mee. Gelukkig maar de meeste vertraging op de A50. Wel flink balen hoor. Abeldoorn richting Arnhem. Tussen Abeldoorn en Loenen. Daar kom je in 5 kilometer file terecht met 34 minuten vertraging. Sterkte als je stilstaat. Q-Music. Ik kan niet meer. Ik ben. You look like someone I know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 I'm Vraag een Pokerface, een liedje dat stiekem gaat over gelaatshow. Vraag aan papa man maar wat het is. Het is kwart over vier. De middag. Het is de middagshow van dinsdag 6 januari 2026. Dylan die stuurt Domien niet zo panikeren. Ja, hey, oh, oh, oh. Ik ben alleen maar hier de boodschapper. Hè. Ik uh, vertelde net het verhaal van Jesse, mijn lieve vriend. En tevens collega... Jesse, die gisteren vijf uur heeft gedaan over zijn terugrit van normaal 30 minuten. Gisteren heeft hij dus vijf uur lang stilgestaan op de A2, dat klonk ongeveer zo. Ik kan niet meer. Ik ben mentaal geknakt. Ja, dit is toch niet normaal. Dus mijn tip voor iedereen die uh, vandaag uh, van zijn werk naar huis gaat... of morgen van huis naar werk gaat... check altijd even Google Maps. Check even de reisplanner. Dat zegt Rick ook. Die stuurt een bericht in de Q-app. Zeg ik heb altijd de navigatie aan. Ook al rijdt dezelfde route puur voor het verkeer. Zeker zo'n Google Maps of een Waze... Ja, die vertelt je gewoon letterlijk waar je naartoe moet... om zo snel mogelijk thuis te komen. Loes, die staat vast op de A50. Dat is uh, ja, de meeste langste vertraging van dit moment. Daar heb je meer dan een half uur vertraging. Zij staat hartstikke vast. Veel sterkte daar. En een berichtje van Jessica die reageert op het nieuws dat uh, wordt geadviseerd om morgen thuis te werken. Zij stuurt morgen thuis werken. Lijkt me geen goed idee, aangezien mijn man leidinggevend is op de schietbaan van Defensie. <laughs> Oké, okay, er zijn beroepen waar misschien wel prettig is als je toch morgen kijkt of je op je werk kunt komen. Dit is Gio Sambra, Dress goedemiddag. 17 uur en 37 minuten. En dan... Tot de weekend. Hey. hey. Leuk. Blinding Lights hoorde je in de middagshow. Het is nu nog een minuut of vijf tot het nieuws van half vijf. Even goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ja, het is weer een dag vol met sneeuwpret, hè? Maar ook een hoop sneeuwellende, helaas. Hmm. Hoog tijd dus zometeen voor een nieuw sneeuwjournaal. En... Zometeen, zometeen. verdubbel je salaris. In één minuut... Hey, ik ben Bianca, ik ben 44 jaar. Kom maar en werk bij de gemeente Eemselta. Wil je weten wat zij verdient en of haar salaris verdubbeld wordt? Luister om kwart voor vijf. Plus, speelbunds. Ja? Echt, serieus? 7, 7, oh. 7, oh, wat een geld! 50.000, tot verdikke me. Ben jij de volgende pascode-loterij-winnaar? Beter slapen? Vind jouw ideale matras met de gratis lichaamsscan bij Beter Bed en ga meteen proef liggen. Je vindt er alle topmerken onder één dak. Beter slapen, beter leven, beter bed.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 Oh. so <laughs>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 Middag is half vijf. Dit is de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. Nou, het valt allemaal wel mee, tenzij je vaststaat. Moet je wel goed zoeken hoor, er zijn een paar vertragingen langer dan 10 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Rijs en, en het Ringvaart Aquaduct door een auto met pech, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En de A6 Leestad-Muiden tussen Stad west en de Hollandse Brug door een ongeluk, 2 kilometer, 13 minuten. Een appel van Max in de Q-app. Ja, het is helaas nodig, want ik zie er nou ook eentje voor me rijden met eh, gewoon dik, 2 centimeter sneeuw op zijn dak. Mensen, maak je dak even schoon. Ja. Weet je, hij hoeft niet clean te zijn, maar als er twee centimeter sneeuw op ligt, haal het er dan gewoon even af. Ja. Dank u. Ja, gisteren ook onderweg vanuit Amsterdam naar Utrecht. Zag ik ook weer zo'n fluitketel bij het stoplicht staan. Die had niet eens de een achteruit schoongemaakt. En op het dak, ik overdrijf niet, ik denk 7, 8, 9 centimeter sneeuw. Dat is gewoon gevaarlijk. Dus uh, ja, ik kan het proberen Schoon, maak je schoon. Maak je dak schoon, dat is heel gevaarlijk. Oké. Okay. Max, dus je hebt helemaal gelijk. Maak je dak even schoon. Zo vermoeid is het niet. Q, weer dan. Dat uh, gaat vooral over de sneeuw verkwijt. Waar heb ik het uh, verstopt, Eve? Als je naar boven scrollt. Als oh, je naar boven scrollen. Oh, wat een goede tip, ja. Op de meeste plekken droog. In de kustgebieden kans op sneeuw. Overal geldt nog steeds code geel dat het glad kan zijn. Vannacht komt het als iets onder het nul. Punt. En morgenochtend vroeg kan het flink gaan sneeuwen. Met andere woorden. Oh, er vallen weer dikke vlokken. Dus je zit nu flink te mokken. Ja, opgelet nu allemaal. Is Sneeuwjournaal, sneeuwjournaal, sneeuwjournaal. Ja, met even kunnen. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Oh. Nou, morgenochtend wordt het echt hels. Uh, werk morgen thuis is het advies en ga niet de weg op, zegt Rijkswaterstaat. Er wordt een Flink pak sneeuw verwacht. Een groot sneeuwfront zou onze kant op komen. Er valt misschien wel drie tot zeven centimeter. Dat is echt heel veel, hè? Dat is veel. Volgens het AD overweegt het KNMI ook om naar code oranje te gaan. Mm -hmm. uh, wat het ook verraderlijk maakt, is dat we ook meer wind krijgen. Daardoor wordt het zicht slecht en de sneeuw kan zich gaan ophopen. Rijkswaterstaat vreest voor een monsterspits morgenochtend. Ik las ook de tekst dat je vanavond gaat slapen. en dan morgenochtend wakker wordt in een wereld die je niet zult herkennen. Ja, in een andere wereld. Dus zo erg zal oh. het zijn. Ja, en die monsterspits is morgen. hou er rekening mee als je ergens op tijd moet zijn. en de vertrek zometeen al. Ja, of ga dus niet, hè? Blijf gewoon thuis als het kan. Uh, op dit moment valt het overigens wel mee met de sneeuw. Het kan natuurlijk wel nog steeds glad zijn. en langs de kust kan nog een sneeuwbui vallen. Er wordt natuurlijk gestrooid, maar meerdere gemeentes laten weten... dat het strooizout bijna op is. Op de pop. Sommige gemeentes die strooien daarom alleen nog op de belangrijkste routes. Op het spoor is het ook nog steeds behelpen door kapotgevroren wissels... en andere problemen rijdt er op sommige trajecten niks of bijna niks. Vooral rond Amsterdam en in Flevoland is dat het geval. Maar ook tussen Leiden en Den Haag, daar rijdt nu even helemaal niks. Op Schiphol is het helemaal een rommeltje. Wat een ellende vandaag weer, hè? jongen, jongen, jongen. <lacht> Ja, op Schiphol is het enorm druk. Ook vandaag eh, weer honderden vluchten geschrapt. En heel veel mensen die zijn daar nog steeds op die luchthaven. En weten niet waar ze aan toe zijn. Deze man die is al sinds gisteren op het vliegveld. We waren hier rond 4 uur gisterenmiddag. Uh, rond 7 uur werd ons verteld van uh, er is geen vlucht. Nou, er was geen andere keuze dan hier blijven. Op een stoeltje ergens in een hoek. Ja, steenkoud. Ik vind het echt slecht hier wat hier gebeurt. Nou, bij de helpdesk van KLM daar stond vanmiddag ook een enorme rij van honderden meters lang. Allemaal mensen die uh, wilden weten waar ze aan toe zijn. Nou, Schiphol heeft net omgeroepen dat mensen wiens vlucht geannuleerd is het vliegveld moeten verlaten. Oh, jee, jee. Ja, ze kunnen daar beter niet blijven wachten. Nee. Uh, ze zeggen er wordt vanzelf contact met je opgenomen door je vliegveld. Later vanmiddag in dit programma bel ik met een, een luisteraar van de Q-middagshow. Zijn naam is Boy en hij werkt op Schiphol. Hij is daar, daar laat ik het even makkelijk samenvatten... hij is daar deels verantwoordelijk voor het sneeuwvrij maken van de banen daar. Van de, de start- en landingsbanen. Het is echt een ongelooflijk vette baan die hij heeft. En ik spreek hem daar vanmiddag over. Oh spannend. Ja. En dan moet je ook even vragen naar de, de, die vloeistof. Ze gebruiken die vloeistof op, om de, ja, die, om de het geleden, ja. ijsvrij te maken. Maar, maar gaan ze dat uit Duitsland halen? Ja, KLM gaat proberen om dat zelf op te halen uit Duitsland. We moeten wel te hopen dat ze dat vandaag doen en niet morgenochtend. Ja, en hoe dan? Dan staan ze morgenochtend in de file met die, met die vloeistof. Ja. Ja. Uh, veel, uh, veel relaxter is het op de Veluwe. Ja, daar genieten mensen lekker van de sneeuw. Ze nou daar. Langlopen is ook genieten van de omgeving. Dus doe het in alle rust. Ga niet te hard. Zorg een beetje dat je schuivelt. Een beetje een oude man bent. Heel relaxed. Het is geen wedstrijd. Een soort appelskie wordt het daar. Gezellig bevelen. <hijngelijks> Uh, er wordt dus ook in het hele land lekker veel gesleten. Hè? Ik heb de kinderen vanmorgen naar school gebracht met de sleeën. Ach, wat leuk. Eve. Dat hoopte je gisteren al dat het kon vandaag. Ja, en toen op de terugweg ben ik met een andere moeder. zijn we samen eventjes van een heuvels ah. gesleten. <laughs> dat is wel lief, want jij zei gisteren nog dat je zo jammer vindt. dat je je kinderlijke onschuld een beetje verloren bent ja. de afgelopen jaren. Precies. Dat je niet vanmorgen... meer zo geniet van de sneeuw? Nee, ik ben een soort Grinch. Ik vind het allemaal niks aan. Maar vanmorgen dacht ik, oké, okay, ik moet gewoon eventjes gaan sleeën. Heb je de innerlijke e je even losgelaten? Ja, ja, ja, samen met een andere moeder. Was een gillend Wat leuk. Uh, ja, als je nog geen slee hebt en je wil er een kopen... Uh, ja, dat is wel een dingetje. Bij veel speelgoedwinkels en bouwmarkten grijp je mis. Bijna alle sleeën zijn uitverkocht. Music, verschuren. Bruce Springsteen, zometeen na Olivia Dean. Looks like we're making up Like music and born in the USA. En over de bos gesproken. Nou, nou, nou, nou, rustig aan. <laughs> wat is dit nou? Helemaal jongen? blozen. Wat, is, wat gebeurt hier nou? Nou, ehm. Uh, wat die wel, da dames en heren, jongens ja, en meisjes, ja. ja ik uh, slaap in Amsterdam vanavond omdat ik uh, zag dat hele front aankomen ja? van sneeuw. Nou, een soort Armageddon morgen. Toch? Ja. Zonder te overdrijven. Dat zeggen ze. Maar we nou, gaan ja. er wel allemaal aan. Ja, dus je kunt niet niet overdrijven vandaag. Nou ja, de Rijkswaterstaat zegt dat het verschrikkelijk wordt morgenochtend. Ja, want dan komt er een heel sneeuwfront. Komt vannacht uh, zeg maar Nederland binnen. Ja. Via, van, van het westen helemaal naar het oosten. Dus voor een hele deken. Dan dacht ik, ja dat is halverwege de nacht. Ik begin uh, tien voor half vijf meestal. stap ik in de auto. Het oh, ja. is gewoon een heel slecht idee om van Rotterdam naar Amsterdam te rijden. Dus jij bent gewoon voor de troep uitgegaan? Ja, dus ik dacht, nou weet je, ik, ik blijf hier gewoon slapen vannacht. En dit is echt, nou als ik het raam openzet hoor ik jou praten. <lacht> het hotel is hier naast, ja, dus ik dacht, kom gewoon even langs. Maar dat vind ik zo mooi. Ik weet Iedere collega die ik, die ik hier zie lopen, die ik denk tenminste, als ik die zou vragen... hé, hey, je slaapt vanavond in Amsterdam, ja. om je er gezellig even naast? Dus dan zeg je, joh, wat denk je zelf? Ik ga lekker in bed, ga lekker Netflixje kijken. Nee. Maar jij staat hier gewoon onaangekondigd als hij ding noemt. Ja, moet doen. <lacht> Ja, ja. En... Gewoon lekker van je vrije tijd genieten, vriend. Hey, ja, dan lig ik in die hotelkamer te koeken. <laughs> Komt toch lekker bij jou, is toch gezellig bij de radio? Nou, ik vind het heel leuk. Welkom in de middagshow. Ja, dank je, leuk. En we spelen zo meteen over een paar minuten verdubbel je salaris. Gisteren Stijn zijn salaris net niet te verdubbelen. Negen vragen goed beantwoord. Bianca aan de beurt zo meteen. Na Alphenbach en Miles Away. My soul with dandelion days, so take me to the cloud. Om bij Q-Music. je salaris? In één minuut. Dit is middag kwart voor vijf. Matti, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Welkom in jouw arena. Ja, dankjewel. Nee, <laughs> hey, de baas stond hier al net. <laughs> We gaan niet met Matti, bedoel je salaris spelen, toch? Hé, hey, wat benauwd. We hebben de pot nog nodig voor heel 2026. Daarom had ja, ik ja, de telefoon. van ja, ja. Bianca. Goedemiddag. Helemaal in, goedemiddag. Welkom in Bye. jouw arena. Dankje. Bianca, Dank je. je bent de secretaresse bij de gemeente Eens Delta. Ja, klopt. Dat klinkt als zo'n gemeente van allemaal samengevoegde plaatsen en dorpen. Dat is helemaal goed. Ja, net sinds vijf jaar toevallig ook. Ja. Welke, welke plaatsen zijn dit dan waar jij voor mag werken? Uh, Defsel, Apignaam en Loppersum onder andere. En ja. Wat maakt jouw werk zo leuk als secretariste daar bij de gemeente? Um, ja, het is gevarieerd. Het is dus niet elke dag hetzelfde, dat vind ik gewoon leuk. Dus elke dag uh, is anders. Dus ja, hey. dat is eigenlijk, uh, ja. En over 13 minuten natuurlijk lekker klaar, hè? Vijf uur sharp. Ja, Want <laughs> ja, dat. Nog even een spelletje in de tijd ja. van de baas. Ja, Bianca, jou, dat is geweldig. ook geweldig. Ja, ja, flauwe grapjes over ambtenaren, die uh, kunnen niet meer. In dat in 2000... tijd, nou, dat kan ik wel hebben. die moeten gewoon achterlaten 2025, hoor, Bianca, als je het bijvraagt. Nou, oké, okay, bij deze kan ik niet hebben. Nee, Wat? niet meer doen goed. Heel goed. Wat verdien jij per maand als secretaresse bij de gemeente? Uh, net 3.000 euro. 3.000 euro, voor hoeveel ja. uur is dat? 36 uur werk ik. En je bent zelf 44 jaar jong. Ja. Bianca, ah. luister goed. Ja. Dit dus zijn je spelregels? Ik heb 10 vragen voor mijn neus. De klok staat op één minuut. Dat is zometeen onverbindelijk af naar nul. Als je het voor elkaar krijgt om 10 vragen juist te beantwoorden, verdubbel ik je maandsalaris en win jij 3000 euro. Je mag ja. maximaal twee gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde. Binnen die minuut nog een keer gesteld. En ook die moeten goed worden beantwoord. Want als ik een fout antwoord, is het spel direct afgelopen. Maar mocht het fout gaan, krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord. Ja, Joh. Ben je er klaar voor, Joh? Ik denk het, ja. ja ik wens je deze heel veel succes. Dank je wel. Ik ga de klok starten, hier komt jouw vraag 1. Hoeveel wielen heeft een fiets? Twee. Welk fruit is geel, krom en moet je pellen? Een banaan. Hoeveel is 99, min 27? Oh, flikkie, dat is 68. Nee. Nee. Oh. Ja, jeetje. Dat is de druk die je hebt, hè? Bianco, hoe, hoe, hoe gaat dit nou mis? Uh, ik ben heus niet nerveus of zo, echt niet. Nee, dat, uh, nee, dat kan het echt oh, het niet zijn. Het zijn de zenuwen natuurlijk. Ja, het geilige is oh. wel, uh, Bianca, je bent de allereerste die wij mogen feliciteren met de officiële Q-Music rekenmachine. Nou, top. Huh? Ja, oh. ja, ja. ja, dat heb ik echt een paar maanden geleden in het leven geroepen nadat het volgens mij echt de acht keer op rij bij vraag drie de rekenvraag fout ging. Toen heb ik gezegd, de eerstvolgende die nat gaat op vraag drie, de rekenvraag, die krijgt de rekenmachine. Nou, oh, top, dankjewel. Dat is hartstikke leuk. Uh, daarbij heb je ook nog twee vragen goed weten te beantwoorden. Ja, het is 20 euro, dan ja. krijg je van Q-Music en Tempo Team plus is de rekenmachine het is beter dan niks, maar het is wel flink balen, Bianca. Ja, dat is wel heel jammer. Maar dat maakt niet uit. Is het is leuk om mee te doen zo. Nou, vond ik vond het heel leuk je gesproken ja. te hebben. Ik wens je een mooie dinsdag. Tot vanzelf. tot Dankjewel. Dankjewel. Joejoe. Verdubbel je salaris. In één minuut. Ga ook de uitdaging aan. En geef je op via de Q-Music app. in the echo of the dark, Working on the of your heart. Lost you in a maze. Now let me out. Is it, Is it love? Is it love? Is it love? Without a warning, without a sign, will you? Cry? Ik snap, de zenuwen nemen bezit van je als je speelt voor zoveel geld. Ja. Maar hoe kwam zij nou bij het getal 68 bij de rekenvraag? Wat was, wat was de opgave dan? 99 min 27. Nou, het gek is ook, ze begon al hardop uh, niet eens te rekenen. Ze gaf gewoon hardop een antwoord. Dus ze heeft ook niet de rekenmachine erbij gepakt om even nagedacht. Ze heeft gewoon meteen gedacht: ik moet een antwoord geven, want die klok jij eigenlijk in mijn nek. Ja, en ik weet echt, als je in een spel zit, dan is het altijd veel moeilijker. Maar 68, hè? Maar is dat altijd veel moeilijker? Vraag 4, Matti. Welke zangeres ken je van het songfestival Hits Euphoria en Is It Love? Laureen. In welk land is het Dakar woestijnreddy momenteel bezig? God, dit moet ik weten. Passen. Passen. Met wie is koning Willem-Alexander getrouwd? Uh, Willem-Maxima. Uh, uh, uh, Hoe noem je een mannelijke hond? Een uh, reu. In welk museum hangt de Nachtwacht? Het Rijksmuseum. Aan welke zee ter Schelling naast de Waddenzee? Aan welke zee? Ja, grens ter Schelling. Het is heel makkelijk. Uh, gewoon de Noordzee? In welke, za uh, welke zangerist is de moeder van Johnny de Mol? Wille Alberti. Welk land is de Dakar woestijn rally momenteel bezig? Um, uh, Saudi-Arabië. Ja. Nou, had je ze toch bijna allemaal goed gehad? Oof. Nou ja, ze allemaal goed gehad. <laughs> maar zie je nou wat er gebeurt bij die vraag over koning Willem-Alexander? Nou, en vooral bij Scheveningen. Ik zat in één keer heel ergens anders nee. op de aardbol als het gaat om Scheveningen. Ja, het was ook de Schelling. Dus het <laughs> <laughs> ja, dat, dat was zelf. de vraag, goed toch? <laughs> Ja. ja. ja. Nee, het, ging over, het ging over de Schelling. Oh man! Ja, ik, ja. Ben, ik, ik moet helemaal met mijn verschoning. Meld je aan voor jouw plek in de arena. Dat kan via Kiemusic.nl of via de Kiemusic-app. We gaan naar het nieuws van vijf uur. Even goedemiddag. Hey, goedemiddag. Het is uh, chaos op Schiphol. Mensen moeten daar weggaan. Heeft natuurlijk alles te maken met de sneeuw. Zometeen meer daarover. En Tedeschi <lacht> Ja, Sorry.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 En begin met sparen bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst. Nee, nee, nee. Nu al zin morgen. AZN Bank. Hey, wist jij dat papa een vroegboek is? Nee. Waarom boek je nu al? Omdat je bij prijs 5 nu de hoogste korting krijgt... tijdens de super vroegboeksale. Dat is fijn. Dan houden we dus extra geld over heel veel ijsjes. Lekker, hè? Open nu AZN sparen en ontvang drie maanden een aantrekkelijke rente... van maar liefst 2,5% op jaarbasis.